Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ondernemer Stuart van Linden heeft in april vorig jaar een aantal berichten getwitterd om het ministerie van Volksgezondheid onder druk te zetten om mondkapjes bij hem te kopen. Dat meldt het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money. In de tweets beklaagde Van Linden zich over het gebrek aan beschermingsmiddelen in de zorg. Een dag daarvoor registreerde een van de twee zakenpartners van Van Linden de commerciële BV, waardoor miljoenen winst uiteindelijk terecht kwam. Bronnen bij het ministerie zeggen dat de publicitaire druk van Van Lienden de aanleiding was om in zee te gaan met Van Lindens Stichting. Uiteindelijk werd ruim een week later... de beruchte mondkapjesdeal van 100 miljoen euro gesloten. De piek van het aantal coronapatiënten kan komende winter... voor een overbelasting van de IC zorgen. Dat zeggen Jaap van Dissel en Jaco Wallinga van het RIVM tegen de NOS. De piek ligt waarschijnlijk in januari... maar hoe hoog die wordt is moeilijk te voorspellen...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 Britse media melden dat het gaat om een Brit van Somalische afkomst. De ruggroep Islamitische Staat heeft de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee in Afghanistan opgeëist. In de moskee in de stad Kandahar kwamen zeker 37 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Eerst schoten twee terroristen de bewakers dood en vervolgens bliezen ze zich binnen op. Vorige week vrijdag was er ook al een grote aanslag op een Sjiïtische moskee in Afghanistan.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Bubak leeft. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja. Dit is ZFM. Toebak leeft. Dat is verschrikkelijk, meneer. Nou, even, uh, hou je een beetje in me, zeg. We zijn ineens begonnen. Prolog afgez is afgezekerd. Gewoon. Echt Toebak leeft, jawel. Oh, geweldig. Zeker. We zijn er weer. We, We zijn er weer. Ik de heb de er echt zonder. Zomer. De zomer gezien. van CFM. Het is toch echt de herfst van CFM. Zou dat in die jingle nog? Ja. Okay. Dan moet je toch eens wat te zeggen. Oké, okay. ja, ik weet niet hoe lang er al mensen, geen mensen hier in de studio zijn geweest. Zijn we de eerste in, in maand of niet? Ik denk het juist. ja. Okay. Nou, mensen luisteren niet hè? Nee, nee, dat is dat moeilijke. Mensen luisteren ook gewoon niet. Mensen zitten in een eigen bubbel, een eigen belevingswereld... en zoeken daar de juiste theorieën bij. Ja. Ja, nou goed, dan komen we dit nou weer vandaan in één keer. Ik heb geen idee. Weet je dat het wat frisjes is, is? Geen zomer, het is maar 10 graden Celsius en het is bewolkt. Maar nee. het, volgens mij wordt het vandaag een mooie dag. Het wordt een mooie dag. Dus dan, dan, dan, dan, dan, dan komt het dus toch wel goed uit wat ze zeggen, toch? Toch een beetje zomer. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb er helemaal zin in. En, en nog iets specifieks waar je zin in hebt dan? Nou, ik, ik wil eigenlijk ook wel een vierkantje bij die Raven van Dorst op de boerderij zijn. Dat lijkt me wel helemaal leuk. Ik heb ja. gisteren terug zitten kijken. Dat is die dame die ook meedeed met nachtdieren of zo. Met zo'n hele mooie chase van een auto. Oh, jawel, jawel. Zo'n lange, zwarte, haarige uh, dame is da, dat. Ja, die heeft nu een boerderij gekocht en... Uh, en dan ontvangt ze allemaal, uh, allemaal bekende Nederlanders. En je moet haar helpen. Oké. Okay. Dus Frans Bouwer moest gewoon een, een enorme vijver graven. En, uh, gisteren had je Tigo, Gernand en, yeah. en, en die. Uh, dat van, lijkt me een van, wel een leuke combinatie. En die van Nee, van Kastikum. Die uh, Ruud heet het zo? Uh, uh, ja, van Castricum. Ja, Ruud, maar, die, maar die gast is dus uh, helemaal keurig getrouwd. Uh, vier kinderen. Vier. Zo. En die Tigo gelijk van. Hallo, we denken dat vervuilt allemaal. Ja, dat is zeker waar. En dat en is, het zeker is waar. ook zo. Ja. Wat een grappige combinatie, combinatie ja, ja, dat zij dat, een boerderij koopt. Dat, ja, ik vind het wel leuke programma's. Ik, uh, ik hou er wel van. Oké, okay, nou. Ja, afgelopen week uh, natuurlijk. Ja, ik zat uh, te duimen. Ik, ik vind het leuk dat ze gewonnen hebben. De, de, de kinderen van... Um, van Ruinerwold. Ruinerwold. Ja. Ik heb die documentaire een paar keer zitten kijken. Ik heb ze niet allemaal gezien. Voor mij heb ik er drie gezien of zo. Ook wel stukken vooruit gespoeld. Want het was wel heel veel relatiegullen. En daar uh, heb ik niet zo heel veel mee. Maar je wilde toch wel eigenlijk een beetje ja, je wilt toch graag even door het raampje naar binnen kijken... Hoe het nou, wat nou zich daar allemaal heeft afgespeeld. Het is het wel bijzonder dat ze zich helemaal laten filmen. Dat, is dat wel... je denkt van... Ik heb altijd in mijn achterhoofd van... is het niet een scène gezet? Ja, het, ja dat het is het wel is zo, en die gasten zijn er ook zo goed uitgekomen. ja. Althans, wat wij zien op de televisie. Die ene die ook die zo lijzig praat, weet je wel. Die is nu ook met een universitaire opleiding bezig of zo. Die kan zichzelf zo goed verwoorden. Ook die ouderen uit het gezin die er ook zeg maar als moeder moest functioneren. Die allerlei kursjes heeft gedaan. Ik denk, nou, volgens mij is die wachten. Is ook zo uh, intelligent ontwikkeld. Ik denk van, nou, volgens mij, mijn opvoeding is helemaal niet verkeerd. Ik hoop echt wel dat ze er inderdaad op latere leeftijd geen last van gaan krijgen. Want nou, dit is al latere leeftijd, toch? Ja, maar... Het, het is gewoon, ze zitten nu in zo'n uh, zo rush, weet je wel. Van uh, media-aandacht en uh, ja, okay. dus aan zal... alle kanten worden ze nu geholpen. Maar goed, maar, uh, zij waren er al een tijdje uit, hè. Zij waren er volgens mij alweer tien jaar uit of zo. Die andere, die, die oudere kinderen, twee kinderen, waren er ook al eerder uit. En die jongen die het eigenlijk op mijn gang heeft gezet, die is natuurlijk nu sinds twee jaar, die is eruit vandaan gestapt. Ja, ja, ja, en dat, ja, mooi beschreven, hoe je dat deed. Ja, ik, een bijzonder programma. Zeggen, ik heb het niet gezien. Ik nee, ja. oké. Okay. Nou ja, goed, ja, en heel huisvol dacht ik echt van, echt waar? Wordt het daarmee vergeleken? Een heel huis vol. Ja, dat is toch wel even anders, hè? Het is toch iets anders. Maar goed, dus we hebben er ook dik van gewonnen. dat is wel duidelijk. Goed, je begrijpt al twee uur slap gehouden. Hier bij Toebak leeft met hier en daar een stukje muziek niet te lang, want um, daar kom ik niet voor uit, Alkmaar zeg ik altijd. Ja, zeker. Dit is me even naar oude, een oude, klassieke Charlemagne van Blossom. kunnen zijn die echt heel oud is dit, hè? Wat allemaal wel mee. 2016. Charlemagne. Blossom komt uh, uit het Engelse... Uh, Stockport. Greater Manchester, England. Op, uh, richting 2013. Hebben al wat hietjes op hun naam staan. En het gaat goed blijkbaar met de band. Want ze hebben ook al een hotel geopend in Amsterdam. Je hebt namelijk het uh, Hotel Blossoms. En ook nog een Hotel Blossoms in... ook weer in Amsterdam. En ook nog Blossoms uh, Books... We het gewoon te maken hebben met de kreetblossoms. Dat heeft betrekking iets met bloemen, geloof ik, hè, blossoms? Dus dat zal waarschijnlijk iets te maken hebben met de band. Het is dus gewoon mijn fantasie dat ze het goed doen. Okay. Maakt verder ook helemaal niet uit. Dus goed, dit was een van hun eerdere platen die ze uitbracht natuurlijk. En ze hebben al daarna veel meer andere dingen uitgebracht. Goed, dus het uh, is een beetje, een beetje donker in Nederland. We moeten er wel aan wennen. Dat het binnenkort van acht uur nog steeds donker is. Over twee weken, dan begint er weer de wintertijd. De wintertijd. En uh, ja. nou goed, uh, wel, wel in het nieuws een hoop dingen te horen natuurlijk over... Uh, dat het allemaal donker wordt. Het wordt allemaal wat kouder. Donkerder en duurder. En duurder. Nou goed, uh, onder andere... Uh, ja, noem je het. De, de, noem je het de, de energie wordt duurder. Maar ik hoorde gisteren op het nieuws dit. Het kabinet heeft een manier gevonden. om wat te doen aan de torenhoge energierekening. waar huishoudens mee te maken krijgen. Ze verlagen de energiebelasting en dat gaat een gemiddeld huishouden volgend jaar zo'n 400 euro aan extra kosten schelen. Zo, nou, nou dat is wel weer aardig. Dat is wel weer lekker, maar ja goed, hoe is dit dan opgedeeld? Vraag me Het huishouden af. krijgt een algemene korting van 230 euro op de energierekening. En daarnaast wordt de belasting op elektriciteitsverbruik verlaagd. En dat scheelt gemiddeld 170 euro per jaar. In totaal dus zo'n 400 euro per huishouden. Het kabinet trekt daar in totaal 3,2 miljard voor uit. Oké, okay, dat is leuk. Maar je begrijpt wel... al die tochtstrippen en zo, en al die uh, isolatiemateriaal... moet je wel zelf aan gaan brengen. Dus uh, ik ben hier... die, uh, die vrije zaterdag uh, is er met je klaar. Ja, als je gewoon klusdag. een goed geïsoleerd huis hebt. Maar ja, het is inderdaad de mensen die... geen geld op hebben om naar een beter geïsoleerd huis te gaan. Nee. en Die dus uh, ook... Uh, uh, ja, toch in achterstandswijken zitten... waar de huurbaten alleen maar... De huisjes melken. Ja, zeker. Ja, die hebben echt een probleem. Ja, klopt. De mensen met het minste geld wonen ook in de minste huizen, zeggen ze altijd. Ja. ja, en die moeten het meeste gaan investeren. Ja, dus, nou ja, het nadeel is gewoon, want weet je, de hele, de hele economie gaat hierdoor uh, krimpen. En uh, ondernemers die krijgen te weinig opzet. Want als jij inderdaad. Hey, je je huur duur, je energie gaat omhoog. Die 400 euro is niet genoeg. En, uh, en daardoor hebben de mensen niks meer te besteden. Dus. Er wordt ja. minder omgezet, dus Klopt. de hele energie gaat naar de Filistijnen. Tijdens Prinsjesdag waren de, de cijfers nog heel erg rooskleurig. En dat stond ook vandaag in de krant. Toen hadden we een groei van procent. En nu kan het zelfs van... Dat was het ook een min 0,5% de, de groei. Dus dat komt gewoon door die energieprijzen die in één keer omhoog nou, ze gaan. Ze zijn nog niet omhoog, hè? Dus, uh, nee, het, gaat... schijnt, het schijnt op korte termijn dat het wel flink geld gaat kosten... maar op lange termijn kunnen ze al die dingen gaan regelen. Dus ja. het kan een korte tijd zijn waar door even zitten. Oh, ja. Het is natuurlijk een kleine groep. Ik bedoel, de regering heeft nu iets bedacht... waardoor iedereen geld krijgt. Maar het is eigenlijk helemaal niet nodig dat iedereen geld krijgt. Alleen dat kunnen ze niet anders regelen. Dus dan maar even op de snelle manier. En dan in één keer. We heel veel geld uit Dat hebben ze eerder gedaan, volgens mij. Dat, dat, nee, in korte tijd heel veel geld uitgegeven. Precies met een met van de ziekte. Toen ook hebben ze ook heel veel geld uitgegeven. Maar dat gaan ze nu allemaal terughalen bij die van Limte. hè? Oh ja, dat lijkt wel een goed idee. Alhoewel, dat wel. doet de regering niet. Dat doet ook doe gewoon uh, als uh, Carbertier... Uh, uh, uh, hoe je ook weer? Joep, hè? Joep gaat en dat doen. Hij noemt het steeds weer. Ja, hij Kunnen gaat het... net zo lang door tot die gast. Wat was het ook weer? 24 miljoen? Ja, hij moet het gewoon terugstorten. Hij ja, moet het gewoon terugstorten. Ik ben benieuwd hoe lang hij dat volhoudt. Ja, ik zou ook denken, stort het gewoon terug, man. Weet je wel? Ja, ik bedoel, je bent gewoon een bedrijf aan het runnen geweest. Alleen onder een verkeerd kopje, weet je wel? Onder het kopje van, ja, we doen het allemaal vrijwillig. Ik heb allemaal vrijwilligers hier rondlopen. Ja, lul. Dat was helemaal niet zo, natuurlijk. Maar ja, goed, ja, er zijn ook heel veel geld... Uh, al heel veel centjes zijn naar dingen gegaan... dat ook allemaal niet nodig was. Maar ja, nee. goed, daar hoor je ze niet over, want daar zit geen gezicht aan. Hè? Daar <lacht> kunnen ze geen van Limpje aan, pakken, aan plakken. <laughs> dus dat is dan uh, niet te doen. Dus hij is gewoon echt de sjaak gewoon. Ja, want en dat klopt ja, ook. Samen met Lievert. Heeft de, uh, uh, samen met advocaat Plasman heeft hij aangifte gedaan tegen Siewert. Ja, ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Ja. Hij heeft ook wel zo'n heel onschuldig kopje ook die van Je hè? hier in, ja. in een televisieprogramma kijkt echt zo een beetje zo. Ja, hij is van heel creatief een boekhouder en geweest. En gewoon op de fiets en zo, dat vind ik maar hij is ook zo gewoon gebleven. Ja. Voor die miljoenen. Ja. <laughs> Ik denk dat hij uh, ze nog niet heeft durven uitgeven. Nee, ik bedoel... Uh, Want uh, ja. als hij dan met zo'n enorme dure bak komt aanrijden... dan krijgt hij helemaal een emmer met shit over zijn hoofd. Ja, ja. en nu zijn er toch wel mensen die denken... oh ja, dus hij is een beetje ondeugend bezig geweest. Maar goed, toch goed dat een aantal mensen toch erop blijven is, uh, hameren van... nee, hey, het klopt toch niet, het geld moet terug, kom op nou. Ik snap ook al dat op zo'n hele grote... Uh, wat, wat, wat kost de corona? Uh, crisis wel niet, hoeveel miljard heeft dat wel niet gekost? Ja. En is dit dan toch gewoon een trippel? Ik, ik vind het echt dat wonder boven wonder dat we er toch behoorlijk uit zijn gekomen. En, uh, ja, ja denk dat ik is waar. Een nou, ja. beetje af toch hoor? Hoe het hier. Kijk, want het is wel even anders dan in Brazilië en zo en andere landen, andere arme landen die. Uh, is echt wel naar, hoor. Ja, zeker. En ja. nou, zeker in Rusland speelt het ook weer op en gaat het ook weer. Maar goed, ja. Andere, ja, andere vaccina's. En laat het, Hier, het nou niet over actie. nare dingen hebben. Nee, laat het het leuke over dingen hebben. Ik, ik hou helemaal niet van dingen van het leven. Gewoon, nee. Ik denk altijd... Ik denk altijd om, is er nog een Zeker, dat gaan we maar regelen. Eerst lekker. even een lekker gitaarbladje mee wakker te worden. Oeh, man, wat vind ik dit fijn. Ik luister het programma na en dacht, ja, die gaat nog een keer draaien. En nog een keer. De rest van het jaar, ik hoor je deze plaat. Spacey Jane... Eentje liefde voor elkaar. Leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. Jane, nieuwe single Lunchtime. Zijn ik al een tijdje bezig hoor, met muziek maken. En erachter natuurlijk de laatste single van Tears for Fears. It's the tipping point. In februari komt de laatste CD uit. De nieuwe CD is sinds 17 jaar hebben zijn een nieuw werk uit. De band is natuurlijk bekend van meer hits, zoals, uh, ja, noem eens wat, uh, dit bijvoorbeeld. Ja zeg! Zijn ze natuurlijk ook uh, degene die Olita Adams hebben ontdekt... en bij hun uh, groep hebben gepoegd een tijdje. Later zijn ze ook weer aan elkaar gegaan en is ze solo gegaan natuurlijk. Maar zij hebben haar een beetje ontdekt, geloof ik. Een of andere nachtclub, geloof ik. Dat was het verhaal. Goed, Teers veers en Tipping Point. Het is uh, de zaterdagmorgen. Wat is dat voor weer, joh? Wat is dat voor grijs? Ik krijg een heel erg kerstgevoel. Ja, dat heb ik ook een beetje, Dit is zo donker ja. dat je denkt, oh, we moeten die kerstverlichting... Uh... Toch eens een keertje. Nou, die spijkertjes hangen er nog, dus het kan zo ja, dan... opgegooid worden. Ja, daarom. Mijn god. Ja, het is echt heel somber. Het is echt somber, al die gaatjes in die. Oh, je bedoelt weer. Ik ben daar vinden wat. Dat maakt ook allemaal niet. We kijken even de wereld in wat er allemaal speelt. En wat voor rarigheid. Dat je echt denkt van. Ik heb er geen woorden. Maar vertel. Ja, er is een vrouw geweest en die. Uh... Kijk, wat is hier? Ja? Ja, dat is een vrouw. Ja, ja, het, ja. Nee, dat is een Canadese vrouw geweest. Die is door het oog van haar naam gekropen. Want er is gewoon een meteoriet op het dak van haar huis ingeslagen. En yeah. enkele centimeters naast haar terechtgekomen. En het onvallende tafereel speelde zich af in de uh, Canadese provincie Brit British Columbia. Of ja, yeah. Ruth Hamilton, die had dat. Ze dacht eerst dat er een inbraak was. Maar als je de foto ziet, valt het wel mee. Ik denk, een meteoriet, meteoriet denk ik iets heel groots. Maar reken maar dat het een hoop geluid heeft gemaakt. Nou, het, dat is toch iets van bijna van 10 centimeter bij 10 centimeter? Zeker. En het is ook van, ja, het, het had op de, ook op haar uh, hoofd terecht kunnen komen. De, de, zo. En ik denk wel dat ze pff. toch wel, uh, wel wat geld daarvoor kunnen vangen, voor die uh, meteoriet. Oh, op die manier, ik dacht via de verzekering, maar nee, ook? klopt. Ook, Ja. Nou, nou ja, je het moet is act of God, hè? ja. Zeker ja. in deze periode denk je... van nou hoor, is er is weer de volgende iets wat op ons afkomt. Ik, heb, ik zat de afgelopen week even in een rabbit hole. Ik weet niet, een of andere history kanaal zit ik of zo. En daar ging ook over meteorieten. Oké. Okay. En op meteorieten en ook in de ruimte hadden ze toch een soort bacteriën gevonden. Die zaten op de buitenkant van het raam of zo. Dat is echt zo film dit. En uiteindelijk... En die, um, die leefden zeg maar in de ruimte. Terwijl ze ook ergens onder in de zee leefden. Dat waren dezelfde soort bacteriën. Dus ah. toen dachten ze van... Dus het leven kan eigenlijk gewoon overleven in de ruimte en misschien ook wel op meteorieten en zijn misschien vier de meteorieten wel onze ruimte binnengekomen. Zo is corona gekomen natuurlijk. Nou, ik wil niet fantaseren, maar ik zat wel een beetje die kant op te denken. Ja. Ja. Hoh, verdorie zeg. Daar zit ik er ja, zijn genoeg enge films over gemaakt, hè? Dus ik had het net, ik had een televisie uitgezet en de volgende mij zet ik de televisie eraan. aan. zit ik weer in een of een andere programma dat ze in, op de Noordpool of de Zuidpool, waar heel veel ijs ligt, al nou, die twee dingen altijd door elkaar, Ik ben echt niet zo goed onderlegd, dat soort dingen, dat ze daar onder het ijs allerlei soorten tunnels hebben gevonden en die schijnen ook, allerlei... Um, ja, die lijken toch een beetje op uh, lanceerplatforms uh, te zijn van oh. ufo's. En dat ze misschien onder... onder dat ze weggegaan zijn, dat ze toen een ijstijd hebben uitgeroepen... om dit uh, allemaal te, te coveren. Ah, echt, te cover-up. Ik bedoel, jij hebt nu een theorie, die kan, die kan je gewoon kloppend vinden. Nou, en, ja. ik heb echt een paar keer zitten kijken naar dat soort programma's. Elke keer weer denk ik, ik er nou, waarin ben dan op land geraakt. Dat uiteindelijk alle leven op een meteoriet naar beneden komt... en dat het misschien wel onder het ijs zit... en dat het een periode komt dat alles uh, tevoorschijn komt. It's a painful world. Yeah. Goh, nou, nou gaat het komen, hoor, allemaal. Nou gaat het allemaal komen. Goed, uh, laten we straks eerst maar even de Zandvoortse bericht... doen. gewoon even terug naar uh, waar we momenteel uh, wonen. Dat is een stuk overzichtelijker, denk ik allemaal. Zeker is maar even het uh, beachgevoel met deze band Baby Beach. Ik ga even rustig muziekje om makkelijk te worden. Heerlijk! And feel it, yeah. out. The same old trick. Trick. Yeah, spit it out. You and I, we had no fun. Living life under the thong. It is wonderful. Thong. Yeah, spit it out. Pull your knees up to your chin. Beneath the skin, you're living. And your nails <laughs> and chew your gum. Walk into the setting sun. Goede hele tweeën. You are de Brandenburg. Dat spreekt het look. Tot de verbeelding, Ja, fijn hoe je muziek bij het leeft. Dus, uh, ja, het is alweer later dan je denkt natuurlijk, maar niet. Volgens mij, we zijn vroeger dan normaal eigenlijk met de Zandvoortse berichten. Ah, Zandvoortse berichten. Zeker Spartan Race was vorige week natuurlijk het hele weekend. En ja, echt een Spartan Race was het natuurlijk niet. Was het gewoon, was heerlijk weer. Het hoort eigenlijk te regenen. Het wordt echt koud te zijn. Het wordt echt uh, het een bikkel weer te zijn. Maar het was gewoon mooi weer. Dus we hebben gewoon in het zonnetje lekker kunnen wandelen. Ja. Nou, niet zonnetje kijk, het was even goed. Het was zwaar. Er cool. kwamen, uh, wat wist je weer? 2710 mensen op af... waarvan 35% uit het buitenland kwamen. Dit is nog de vraag. Je nagaan, hè? 35% komt uit het buitenland. Ja. Hoe zijn die hier binnengekomen? Ja, met het lichte. Met de pling. En dan hadden ze allemaal wel de QR-code. Nou, laten we even over iets anders praten. zeg. Maar het was allemaal buiten in ieder geval. Het was allemaal ik het heb uh, gezeten in de Hadstraat even... en toen zag ik... eens, dus, er uh, stond gewoon een groot bord. En nog eentje. Ja? En die, ene, die tweede die had dan onderaan een beetje ruimte... En de, ik denk, wat gaan ze nou doen? Maar dan moest je er gewoon overheen en bij die anderen er onderdoor. Maar, okay. gewoon, maar dan heb je gewoon de straten onder. dan zie je mensen echt gaan. En dan denk ik, my god, weet je wel. Want je hebt dan uh, bepaalde bedragen die je betaalt voor welke race dan, weet je Maar als je de beast hebt, dan heb je dus dertig attracties of zo. Of, nou ja, attracties. attracties, ja, ja. Ja, nou ja. Hoe uh, lang Op uh, ja precies, het klinkt even beter dan een wachtrij. Ja, volgens is, een, maar uh, volgens mij was dat iets van 30 kilometer uh, uh, parcours. Echt uh, heftig hoor. Oké, okay, uh, dan mag je zeggen. Nou goed, uh, uh, 2710 mensen, aanwezig, 35% uit het buitenland. En 28, nee, 48 verschillende nationaliteiten. En ja. verder liepen er 200 medewerkers en vrijwilligers rond. En het was een zo, ja, soort militaire stormbaan natuurlijk. Ik okay, heb wel het idee dat er uh, iets te weinig aandacht aan bestekend is. Ik, weet, nou, ik vind 2710 mensen die erop afkomen. Ja, vind ik, wel aardig. ik vind het niet veel. Ik bedoel, kijk eens wat er bij je bepaalde andere, uh, bij andere evenementen op afkomt. Dan is, is dit er erg weinig. Nou goed, In ieder geval, uh, het is allemaal bedacht door Joe Senna. En hij is een beurshandelaar geweest. Hij heeft het bedacht. En uh, sowieso zijn er 270 evenementen verdeeld over 40 landen. En er zijn plusminus 1 miljoen meer personen zijn er allemaal bezig geweest. Ik ben Zo. ook heel benieuwd of ze volgend jaar weer terugkomen. Ik denk het wel, want als er zoveel mensen komen. En nou goed, je hebt dus 15 uh, en 21 uh, kilometer parcours. En het was heel zandvoort, was bedekt ermee. En de finish was op het Badhuisplein. En er was ook nog zelfs een kid race. Ja. Voor kleine kinderen. Voor kleine kindertjes. Met ja, klein, kleine hekjes waar ze overheen konden springen. Ja, Mini-hekjes. Er, er is een uh, prijs uitgereikt voor Sinias Thijs Okkersen. Want uh, dat is de Louis Hardloper prijs. Het is pas de, voor de tweede keer dat hij uitgereikt is. En de vorige, die ging dus in 2015 naar de journalist Peter van Buren. Maar uh, Thijs Okkersen, die uh, kreeg dus de vermelding van... film is voor de verteller Thijs Okkers werk en leven. En als filmfan beschrijft hij gewoon zijn filmwereld persoonlijk. En hij heeft natuurlijk altijd, woensdagavond had hij uh, yeah. steeds de filmclub. En daar ging dus regelmatig heen. En uh, je, daarin vertoonde hij echt spraakmakende en blikverruimende films... die op uh, verschillende filmfestivals... Hoge ogen gooide. En na afloop werd er altijd een afzakkertje genomen in het wapen. Maar ja, er staat hier dus bij goede tijden die helaas niet meer terugkomen. En volgens mij is hij ook niet gezond. Hij, uh, oh. Hij heeft uh, te veel afzakkertjes genomen, zeker. Ja, ik weet het ook niet precies. Nou, oké. Okay. Ik had het idee dat hij nu beschermd scherm woont of zo. Dat, hij, uh, okay. dat hij het niet helemaal goed met hem gaat, okay, nou goed. Hij heeft zijn steentje bijgedragen in ieder geval. Ja, ja zeker. Filmwereld. Ik vind het erg jammer. Ik heb altijd genoten van uh, de speciale films die hij liet zien. Ja, het is niet grappig. allemaal mijn smaak, maar... Je, op tv zit het allemaal zo geëikt, weet je wel. En, de, de speciale films, dan moet je altijd naar de filmschuur en zo. Ja, de filmclub. En het was gewoon fijn dat het uh, hier was, één keer in de week. Zeker, het is altijd mijn film. En ik heb het ook wel eens, ik past alleen, dat ik ook in een film. En dat was zo bloedig. Ik moet eigenlijk even achterhalen hoe die film nou heette. Uh, er was iets met olie. Nou goed, ja, uiteindelijk uh, was er al bekend dat mensen halverwege de film wegliepen. En jawel, wij hadden waren met de vier. En één persoon van de vier mensen liep de zaal uit van onze club. En ja. die kon het niet aan. Dat was te agressief, te bloedig allemaal. En dat werd ook, uh, nou ja, later ook in de uh, referenties werd het ook wel duidelijk dat sommige mensen de film geweldig vonden. En sommige mensen vonden hem afschuwelijk. En welke film was dat? Ja. Ik weet dus uh, wat ik een hele nare film was: Clockwork ja. Orange. Nou, dat lijkt me ook wel een nare film. Dat was ook film. echt een hele nare dat film. Dat goed, Maar het grappige is, ik, ben, ik heb die film wel uitgezet. Ik vond hem ook vreselijk. Maar later denk ik erover terug, denk Er waren toch momenten die Ja, dat was toch wel, wel mooi. Dat was toch wel mooi dat neergezet. Dat goed in elkaar Thuis had ik dat ding echt nooit aangezet. Nee, maar... ik, wat is dit nou toch, joh? En dan ben je weer weg. Ja, dan ben je weer weg. Dan ben je ja. afgeleid. Dus terwijl je toch, je bent even blootgesteld in iets anders. En dat is soms wel even belangrijk. Goed, de jaarlijkse ontmoeting van oorlogsveteranen... was afgelopen zaterdag in Talassa. Uh, speciaal, uh, waren spe, speciaal waren dit keer de Surinamse gasten uitgenodigd. En er is natuurlijk altijd een blauwe hap. En uh, Pieter Blijs, hij is lid van de Trias. En die was de troepenmacht in Suriname actief. En hij deed een toespraak... En de oudste, die echt elke keer zegt... Die, nou, ik kom niet meer hoor, ik ben echt zo oud. Ik kom gewoon, ik ben helemaal klaar. Hij is 99. De, David, um, even kijken. Uh, oh nee, uh, de oudste, Ruud Bot. Die uh, zegt vaak, ik kom, ik kom niet meer. Maar nu is hij toch nog wel geweest. Het zou mooi zijn als hij op zo'n honderdste ook nog een keer komt natuurlijk. En die heeft er toch weer van genoten. Het MAF is, het is wel een andere veteranendag dan in Nel bekend is. Want die is namelijk altijd rond 29 juni. Weet je wel, als die, uh, die landverrader, Bernard... Uh, de jarig is. Tij, Tijdens zijn verjaardag wordt dan de echt officiële landelijk veteranendag gehad. Maar hier in het Zandvoort het zeg maar een eigen dag. En dat is dus was dus vorige week op 9 uh, oktober. Goed. Oh ja, er werd, tot slot, van, uh, afsluiting van die dag, werd er nog een rit gemaakt in de jeep. Okay. Altijd stoer. Okay. Blauwe hap en de jeep. Dat zijn de dingen. Goed, tot zover even de te berichten. En dan hebben we nu tijd voor iets nieuws. Dat heette Sir Was. Ik kende het niet. En dan is altijd leuk om er even je aan bloot te stellen. Waiting for the weekend. Nou, ik gisteren wachten. En wachten. en jawel. Vanochtend, het was zover. Before morning is comes. Okay. Ja, o, wo, um, even, even kijken. ja, Sir Was. Dat is iets nieuws, ik kende dat ook niet. En, um, oh, het was iets met de morning. Goed, ja, Sir, we zijn er even bezig. Met, uh, wat, wat, hoe heet die de film eigenlijk? Die... Hoe die. Uh, Titanen. Dat was het, ja, precies. We hadden het even over welke film zo vreselijk slecht was. En sommige mensen vonden hem vreselijk goed. De Titanen. En, uh, nou, dat gaat over een vrouw die uiteindelijk zeg maar, zwanger raakt van een auto. En haat, liefde er mee, een relatie mee heeft. En uiteindelijk gaat ze motorolie lekken uit alle delen van haar lichaam. Ja, dat, is, dat is door een man geschreven. Dat kan niet anders. Want mannen en er is die is hebben veel, graag seks met auto's. En uh, er is, is zoveel agressie en zoveel geweld in dat mensen tijdens het. Uh, noem je dat? de voorstelling gewoon wegliep. En de vriesmijn liep ook uiteindelijk gewoon weg. En uiteindelijk uh, wordt er dan een, een kindje geboren... met, uh, met titanenruggengraat. ruggengraat. Ja. is heel iets aparts. Zeker aanraden voor als je wat is er anders wil. Al ja, ja, als, als je iets hebt met auto's. Uh, nee hoor, dat is maar heel ja. kort. Ja, nou, ja. Dat is maar heel kort. Kijk. Ja, ja, ja. ja precies. Nou goed, uh, apartigheid. al uh, mocht je iets anders zien dan anders. Ik deel het wel even op de, op de site. Dan gaan we gewoon eens kijken op ons gemakje. Ja, ja, dat, uh, oh ja Als wat, dat dat ik het ook terugzien, oh. die, die trailen, dan denk ik van oh, dat, dat, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Dat oh, voor mij niet. Ja, je gaat er dus niet heen. Nee. Nee, ik heb hem al gezien. Maar ik bedoel, oh, je hebt hem gezien? Ja, dat zeg ik net. Nee, nee, je zit wel te vertellen, maar het klopt niet alsof je hem gezien had. Nee, ik, natuurlijk, ik heb natuurlijk hem gezien. Goed. Maar je wil niet nog een keer kijken. Nee, ik ga niet nog een keer kijken. Nee, zeker niet. Nee, ik heb bepaalde gedeeltes ook gewoon mijn telefoon zitten opschonen. Oh, omdat je het duurde te lang? Op, ja, omdat ik op een gegeven moment denk, wat aan de gekkigheid, hier wil ik niet aan boord worden gesteld. Maar toch kijk je af en toe en dan denk ik, pak je toch weer dingen mee. Dat je denkt, oh, maar dat was wel weer geen. Oh, maar dat was wel weer eng. Oké, okay, oké. Okay. Goed, het is uh, Toepak fijne toestel op aanstaan. We kijken even de wereld in wat het allemaal afspeelt. En onder andere vandaag zit ik even te kijken in de krant een heel stuk over Peter en de Vries. Dat uh, de beveiliging is natuurlijk onder de loep genomen. Waarvoor wil die man nou in maar geen beveiliging? En de beveiligers van uh, uh, RTO Boulevard waren die altijd bij geloof ik. Die hadden al eerder wat signalen gekregen. Onder andere een week eerder had Frank... de sympathieke Frank die altijd bij de deur staat... bij de RTL Boulevard... die had wel wat gezien ook. En die kregen wat tips door van een man... een beetje oostblokachtig uiterlijk... met een tatoeage in zijn nek. Oh mijn god, dan weet je het al. Die had Peter Ervries toch flink in de gaten gehouden... tot zijn parkeergarage aan toe... Dat had hij doorgegeven aan zijn leidinggevende. Toen hebben ze wat extra beveiliging ingezet. En de volgende dag was ook John van den Heuvel in de studio. Dus was er was sowieso al meer beveiliging. Toen werd er goed opgelet. Gebeurde er eigenlijk niks. En een paar dagen daarna gebeurde er ook niet zo heel veel. Maar een week later. En, uh, ze hebben Peter Ervies dan ook gevraagd. Van, uh, moeten we met je meelopen extra? En toen zegt Peter. Nee, het hoeft allemaal niet joh. Ik let zelf ook wel erg goed op. Nou, hij heeft een paar dagen goed opgelet. Maar een week later. Ja, toen was hij dus eigenlijk niet zo scherp. En toen werd hij dus omgelegd. En Nou goed, ze zijn er scherp naar aan het kijken. Maar het komt er toch op neer dat er eigenlijk... Er was wabbelt bekend, maar er is te kort mee gedaan. Maar ja, hij hield zelf ook de boot af. Dat is ook wel zoiets. Ja. Ja. John de Heuvel zit er ook helemaal in ge, zeg maar, bijna. Die heeft echt heel veel mensen om zich heen. Maar Peter wilde dat gewoon helemaal niet. En dat, ja, dat moet je dan toch weer de dood bekopen. Nou oh. goed, genoeg over Peter. Ja. Niets anders dan goed over de man. Bijna niets anders dan goed. Beetje dwangmatig, het irritant. Het leukste vond ik toch dat hij... Dat hij toen ja, bij ja, drag queen, ja. uh, iets dat hij als drag queen ja, kwam. Dat, hij gewoon dat vond ik toch het... gewoon heel stoer. Dat je denkt, van, hij kan ook iets totaal nutteloos doen. Dat kan wel. Ja, ja hoe is kon, mogelijk. Ja, hij ja, schreef ja. Wel, uh, hij, wel lekker te lachen. He, ja. Maar hij lacht me niet vaak. Nee. Uh, in Brussel, Europa... die geeft tienduizenden... gratis treinkaartjes weg aan tieners. Jongeren okay. die volgend jaar op die manier... Europa willen ontdekken... kunnen zich vanaf vandaag melden in Brussel. Ze kunnen reizen maximaal 30 dagen tussen maart 2022 en februari 2023 alleen doen... of in een groep van maximaal vijf. En er zijn dus 60.000 tickets oh. te verkrijgen. Primair voor de trein. Maar, maar er staat dan wel, bij: kunnen ook gelden voor bussen, ferries... of in uitzonderlijke gevallen het vliegtuig. Dus ze willen dus uh, hier, hiermee dan de discriminatie van eilandbewoners voorkomen. Inschrijving is gestart uh, om 12 uur. duurt tot 26 oktober 12 uur... Dus, oké. Okay. Uh, ik zal dit uh, artikel even delen. Dus als jij je kinderen een maand kwijt wil, ja. regel dat. Hè? zit <laughs> uh, dat er nou toch altijd weer aan vast? Nou ja, het is wel heerlijk, toch? Als jij als ouders, dan uh, die kunnen, die kunnen die even naar de Maledief of zo. Oh, oké, okay, die meneer. Hè? Ja. ja. ja. Ik, ik, ik heb nog steeds zoveel, ik vind het nog steeds wel los, Nou, maar Vind je het niet leuk voor jouw kinderen, dat ze zoiets kunnen doen? Iets met de trein? Nou, nou, dat, nou dat, dat, dat hebben ze, ze nog een al een maand lang om kunnen reizen. Ik zie, ja, ik weet niet. Mijn dochter heeft een auto gekocht en mijn zoon is gek van scooters. die krijgt ze zomaar niet in de trein, denk ik, ben ik bang. Ja, maar ik denk dan wel dat uh, degenen die dat allemaal onzin vinden, dat die gewoon heel rijk zijn, dat ze het gewoon zelf al regelen. Maar er zijn misschien wel kinderen uit minder, uh, minder uh, ja, sociale uh, families. En ik denk dat het voor hun gewoon heerlijk is. Maar goed, en vandaag als we het toch over trein hebben, de nachttrein in Europa is uh, in het begin een enorme nieuwe markt aan het aanboren. Dus uh, dat schijnt weer terug te komen. De, nacht, de, de nachttrein heeft misschien ook wel iets. Hè? Dat gebonk ochtie onder, je, onder je door. En dan lekker gewoon wachten tot je op je plek bent. Mag ik nog wat, kle wat kleins nog vertellen? Ja, doe maar. De inschrijving staat open voor wie geboren is... tussen 1 juli 2001 en 31 december 2003. Het heeft dus ook met corona te maken. Want met corona zijn ze een hoop misgelopen en zo. Dus. Oké, okay. ik, ik vind het toch wel heel erg leuk. Nou, ja, dat is het zeker. Altijd leuk om het openbaar voeren een beetje te stimuleren en te kijken Ook, of meer ja. mensen het erin kunnen krijgen. Zeker, nou, straks en meer. Eerst eens even uh, muziek. Oh ja, Nederlands bent only seven left. Geen idee of ze met z'n zevende zijn, straks na. Keep on going till I can't stand on my feet I know that I've been running away for too long Show me what it's like to set myself free Cause I don't know if I can do this any longer I'm trying to make the right decision for once Can we just make it right? Can we get out? Seven left. Oh. Ja, zijn ze nou nu met z'n zeven. En er ze zijn nu met z'n vieren. Bram Wijs, Björgen Essen, Jochem Winterwerp en Hinne Winterwerp. Oh, en Roderick Kronenburg. En uh, ze waren vroeger, was Bart van Dalen nog bij en Wouter Bouma. Ze waren met z'n achten, nu zijn ze nog met z'n 6. Uh, ik klopt helemaal niks van de hele bandnaam. Nou goed, waar is het dan vanavond? Raar. Ja, goed. Wat een, misschien is het een andere wiskundige formule of zo waar het voor staat. Goed, ze, ze, ze hadden eerst ontstaan in 2005. hebben uh, tot 2014 leuk muziek gemaakt. En toen was het een tijdje stil. En uiteindelijk is de zanger weggegaan. En toen zijn ze op zoek gegaan naar uh, een nieuwe zanger. En die hebben ze gevonden in Björn. En uh, die heeft het nu overgenomen van uh, meneer Van Dalen. Uh, dus dat is wel leuk. Bart Van Dalen is weggegaan. Goed, zo dus hebben we een stukje uh, informatie over deze Nederlandse band. Het is uh, de zaterdagmorgen, we straks weer een stukje geschiedenis. We kijken naar de datum 16 oktober. Een aantal uh, heftige dingen in de zaak, onder andere Samuel Paty. is natuurlijk uh, onthoofd toen in uh, Frankrijk. Er is gisteren al uitermate lang bij Stil stilgestaan. heel goed ook. En vandaag wordt er ook nog een planket geopend, geloof ik. Ook nog een tocht in Frankrijk. Dus dat, uh, Goed, dat ging uh, over... Uh, ja. Allerlei prenten die weer getoond werden in de klas. Om aan te tonen uh, het vrije woord. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, goed. Uh, wat heb jij eerst al wel? Nou, het schijnt dat een school in name die heeft forse kritiek gekregen. Want ze wilde een schoolreisje organiseren naar New York. Ja, het was wel zo. Het kost wel 2000 euro. En heel veel ouders die hebben, dat gewoon, hebben gewoon dat geld niet. Dus nu is inmiddels de reis geannuleerd. 2000? Ja, er was een vader die had ook gezegd... Uh, was het een lang heet... weekend of... Uh? Nou ja, dat is dat, dat, uh, vijf overnachtingen. Vijf overnachtingen, zo. Ja, het is behoorlijk. Ik rijd zelf wel uh, even de, heen met mijn kinderen. Ja, er was echt mijn vader die had zo van... De, hallo, het was het koninklijk atheneum van namen. Hij, de, die vader die zei daar, dat is toch niet normaal, waarom zo ver? Voor gezinnen met meerdere kinderen of een laag inkomen zo. is het gewoon niet te doen. <laughs> nee. En ook op ecologisch vlak is het niet verstandig. Dus uh, en de reis is verplicht en we hadden geen andere keuze om hem te aanvaarden. Maar er kwam heel veel kritiek. Verplicht? Ja. Oh, ja. ja. Ja, over de, de, uh, de cohesie van de groep. Ja, anders krijg je een onvoldoende. Of is het een, een adhesie? onvoldoende. Of onvoldoende, ik ben ja, niet ja, meegegaan. Ja ja, ja. ja, ja, 2000 euro. Dan kan ja. je toch een aardige vakantie voor boeken, zou je zeggen. Ja, echt, maar het was wel, uh, de, de, de, de ouders hebben zich verenigd en aangevochten... dat het de 120 leerlingen zouden gaan. En daarom uh, gaan ze nu wat anders doen. Ja, okay. ze kunnen gewoon net zo goed gewoon met een bus. Uh, als je vanuit uh, Namen bent, België... dan ben je echt zo in Parijs of in uh, een andere uh, cultuurstad... Uh, dat is een ik groene ook. auto of zo, de extra energiekosten of zo is. Ja, ah, dat is vliegen. Oh ja, natuurlijk. Dat was ik ja. allemaal vergeten zeg. Met zo'n ding de lucht in. Nou, ja, heb ik al een dat heb het tijd niet meer gedaan zeg. Ik van de gekken, dit soort dingen. Ja, dat is. Maar ja, goed, uh, Ik kan het uitproberen en als er een markt voor is, waar we zo niet aanboren dan? Dat is zeker waar. Ja. We lopen even een blokje om. Nou, ja, vanwege corona. Natuurlijk. is ook. Altijd frisse lucht, dat is goed. such so I hate her but I love her. En uh, goed, de Schotse sing songwriter en, uh, uit de risicogroep, zeg ik altijd. Ja, 27. Oh, ja, ze ja, uit de Risicogroep, Radio zeg ik altijd. Wie dat nooit van gehoord. Maar goed, in ieder geval, uh, uit de Risicogroep. Ja, 27 is het nog maar. En uh, ze, ze is ontdekt eigenlijk door Ed Sheeran en uh, ook nog Elliot Glaive. Die ken ik niet. Daar is, een, uh, daar is een concert, was zij in de buurt. En toen zei ze dat ze zelf ook muziek uh, maakte. En toen gegeven, zegt uh, Ed Sheeran, laten we wat horen dan. En uh, dat vond hij wel aardig. De sint ineens onder contract bij Universal Music. En heeft ze haar eerste album uit in en. Dus ze is zeer actief. Goed, ik zie dat op de uh, rechter monitor alweer uh, de opening is uh, <laughs> gemaakt naar de... Uh, de grootste vrouw van de wereld. De aparte vrouwen. Een Turkse, die is 2,15 meter vijftien. Oh, ja, ze, Daar heb ik geen ruimte voor, voor die hoor. Nee, maar het is ook echt, als je het ook ziet, het ziet er niet uit. Ik heb wel het idee dat zij uh, waarschijnlijk ook weer zo'n klein tumortje in de hersenen heeft. Waardoor ze blijft groeien. Ja. Hier staat ook het Weaver-syndroom. Dat okay. zorgt dus voor een grote gestalte. Hij ja. werd in 2014 ook al uitgeroepen... tot de grootste tiener ter wereld. En uh, ja, de, de, de grootste man is ook een Turk. En dat is Sultan Keuze. Die is ja, twee meter 51. Twee meter 51. Ja. Maar ja, ja, het is, het is al... Echt, uh, van die reuzen zijn het, hè. Anders ja. je op Google ook gewoon, dan kom je de meest gekke filmpjes tegen. Ook van die skeletten die ze ooit natuurlijk hebben gevonden in de grond. Die zijn nog veel groter. Van ja. alle reuzen. Daar dus komen als... de verhalen, Daar... sprookjes over reuzen vandaan. Ja, zeker. Daar komen echt hele aparte verhalen vandaan. Maar ja. goed, deze vrouw, ja, het is een aparte vrouw. Ik hoop wel dat ze gezond vindt dat ze nog heel, heel lang mag leven. Nee, nou. dat moet je niet zo zeggen natuurlijk. Nee, ja. dat ze gewoon nog heel oud mag worden. Lang, nou, lang zich, hoeft niet meer. Ze voelt zich wel speciaal, zegt ze. Oké. Okay. En uh, ja, weet je, het is niet altijd makkelijk... want het zorgt gewoon voor gezondheidsproblemen. Ze zit in een rolstoel. Ja? Vroeger werd ze gepest. Weet je. Ik dacht van, ja, weet je, je hebt het gewoon allemaal niet mee. Dus nee. Ze moet toch met een rollator lopen en zo. Dus, oh, Oké, okay. uh, nou ja. Ja, dat maakt het altijd wel niet zo uh, ja, als je dan nou gewoon vrij rond kan lopen. Maar als je ja. ook zo'n zo ding bij moet je slepen ook. Maar ik zal je een, een speciale auto voor meenemen? Dat past er niet eens ook Ik zal hier haar speciale boodschap vertellen. Ja? Accepteer jezelf zoals je bent. Wees, wees, wees, wees, ben je bewust van je potentie en doe je best. Nou ja, het was dus uh, uh, vroeger de recordhouder, was Zeng Jindian uit China. Ja? Die was 2,46 meter. 46. En die, uh, ja, ze staat niet bij hoe oud ze zijn, die anderen die dan uh, zo groot zijn. Nee, oké, okay. ik weet er in maar Nederland ja. woonde het ook altijd eentje erg. In de buurt van uh, Schagen was ook een hele grote man. Ja, goed. Maar je mag je niet zeggen, meestal. want dan discrimineer je weer, hè? Wat? Dat ze uh, heel lange, dat mag je ook niet zeggen meer, toch? Nee, dat is logisch. En dan ze zeggen van wie bedoel je dat? Ja, die lange daar, dat mag je ook niet zeggen. We zijn inclusief. Oké, okay, weet je. <laughs> Nou, ik vind het allemaal wel moeilijk worden. allemaal. Je ja, moet echt uh, overal van na gaan denken waar je mee aan Ja, maar als je iemand wil uh, aanwijzen van hey, uh, die, uh, die moet je hebben. Ja? En dan uh, je kan je niet meer zeggen, ja, die, die, die, die zwarte. Of uh, Ik hoor het laatst toch ook, hoe oh, je zeggen, die neger. Ik denk, ja. ja. Ik, ik heb ik hem gekozen. Ik zeg, dat mag je niet meer zeggen, hè? Nee. Ja, maar ja, hoe moet ik hem uit? Die zwarte. Ja, ja, ik vind ja. het een beetje moeilijk. Ja, dat is waar. Die donkere meneer. Het kan gewoon donkere meneer zijn. Die met die rode haren. Ja, weet je. Ja, met donkere meneer mag toch gewoon. Die rode. Ja, je mag zo, Je, je ja, het mag allemaal niet meer. Jawel, het mag toch wel donker meer, mag ik toch zeggen. Ik heb ook een, een meisje op de groep die heeft rood haar. Hé, hey, hey Roy, ben je er weer? Denk ik hey, wel vuurtoren. Gewoon, vuurtoren, mag toch wel? Doe. Ja. ja dat is gewoon, als, er met, als er maar goede bedoelingen onder zitten, daar gaat het om. Zo is dat. En toon betrokkenheid, ben je medemens? Leuk dat hij nu meer is, maar dat is echt geweest. Nou, even tijd voor iets anders. Tell me, what was the world like for you? I know you're